5 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Ja, nog één wedstrijd is er bezig. Groningen tegen Ado Den Haag. Daar staat het nog 0-0. Die blijven we natuurlijk volgen. En bovendien gaan we nog even kijken in Pyeongchang, wat er allemaal gebeurt op beide Olympische Spelen. Eerst het Nationaal van 5 uur. Van de 2100 verdachte melkveebedrijven zijn er 150 weer vrijgegeven. De veehouderijen werden verdacht van gesjoemel met gegevens over kalfjes en de melkproductie. Zo'n 100 bedrijven hadden hun gegevens over geïmporteerde koeien niet op orde. En nog eens 50 bedrijven konden aanvullende informatie over andere zaken geven. Ruim 1900 veehouders blijven verdacht. Op de plek in Rusland waar vanmiddag een vliegtuig neerstortte... zijn de eerste lichamen geborgen. Geen van de 65 passagiers en zes bemanningsleden... hebben het ongeluk overleefd. De Antonov 148 van de Russische maatschappij Saratov Airlines... stortte kort na vertrek uit Moskou neer. Over de oorzaak is nog niet bekend. Rusland zegt dat ze bij het onderzoek naar de vliegramp... rekening houden met alle scenario's. Volgens onbevestigde berichten is het vliegtuig in botsing gekomen... met een helikopter van de Russische posterijen. In de buurt van de rampplek zouden wrakstukken zijn gevonden... van een helikopter. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is terug naar huis. De afgelopen dagen was Kim Yo-jong bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea... waaraan ook Noord-Koreanen meedoen. Kim overhandigde gisteren een uitnodiging van haar broer aan de Zuid-Koreaanse president Moon... om op korte termijn te komen praten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Het was voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog in de jaren 50... dat een lid van de Noord-Koreaanse machthebbers in het zuiden op bezoek waren. Oxfam Novib is de afgelopen dagen 400 donateurs kwijtgeraakt. Aanleiding is het nieuws dat personeel van de internationale hulporganisatie in Haiti had meegedaan aan seksfeesten na de aardbeving acht jaar geleden. Oxfam zegt dat er geen Nederlandse medewerkers betrokken waren bij de misstanden. Op de locatie werkten vooral Britse collega's. Wel werden de projecten op Haiti deels gefinancierd door de Nederlandse tak. In de flatwoning in Venlo was vanmiddag een explosie. De ramen werden eruit geblazen en er brak brand uit. De hulpdiensten houden er rekening mee dat de bewoner nog binnen is. Het flatgebouw in Venlo is ontruimd. In Rozendaal heeft een man van 30 afgelopen nacht geprobeerd... een agent te wurgen. Toen de agent de man probeerde aan te houden, klemde hij zijn arm om zijn nek. Andere agenten schoten te hulp en gebruikten pepperspray om de man van hun collega af te krijgen. Die wist zich uiteindelijk los te rukken. De verdachte bleek drank en drugs te hebben gebruikt. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Bij een verkeersongeluk op het terrein van het attractiepark Duinrel in Wassenaar... zijn vandaag twee mensen om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaken reed hun auto in het water. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeluk. Een derde inzittende, waarschijnlijk de bestuurder, is aangehouden.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 De gasontploffing bij een carnavalsoptocht in Bolivia... heeft dan zeker acht mensen het leven gekost. Er zijn veertig gewonden. Het ongeluk gebeurde gisteren in Oruro, 250 kilometer... ten zuiden van de hoofdstad La Paz. Volgens de politie liep bij een eetkraam hete olie... over de rubberslang van een gasfles... met als gevolg een explosie. De Boliviaanse president Morales heeft zijn medeleven betuigd... met de slachtoffers. Dan nog het weer vanavond en vannacht winterse buien, plaatselijke kans op gladheid en landinwaarts lichte vorst. Ook morgen kans op winterse buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Er is ook wat zon morgen en het wordt een graad of vijf. Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching, dating hoger opgeleiden, zet uw privacy op één.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 Daar zijn we weer, beste luisteraar. Welkom terug. FC Groningen, ADO Den Haag. Chris Wobbe. 20e minuut, stand... 0-0. Groningen nu in balbezit. Brengt nou de bal naar Van Weert. Die heeft ruimte aan de rechterkant van het veld. Zevenhackers met hem mee. Krijgt de bal te hard aangespeeld. En Meijer zit er uiteindelijk tussen. En schiet de bal hard over de zijlijn. Ja, dat FC Groningen, dat verschuilt zich niet hoor. Men was toch een beetje uitgegaan van een wat angstige ploeg. Niet al te veel zelfvertrouwen. Maar het probeert echt een vuist te maken tegen ado Den Haag. Leverde al een grote kans op voor FC Groningen uit een hoekschop. Het was Van der Looij. De jonge Tom van der Looij. Die bij de tweede paal inkopte. Die schoot de bal van de lijn hard weg. Dat was het gevaarlijkste moment bij de thuisploeg. Het publiek, ja ik denk dat er zo'n nou, 12.000 tot 13.000 zitten. Ja dat heeft wel sympathie voor de thuisploeg. Is het duidelijk te merken. Acties worden zeker aangemoedigd. Nu Van Nief die teruglegt. Helemaal naar Memisevic die zojuist hopeloos in de fout ging. Kon Johnson ontsnappen. Maar zijn compaan achterin. Te Wierik loste het op door Johnson uiteindelijk af te blokken. Maar dat was toch wel een gevaarlijk moment. Bal is inmiddels bij Pat. Pat die de bal... Hoog wegtrapt. Dan is het uh, kanon die het kopduel wint. Maar Groningen kan de bal weer opvangen met Ritsu Doan. Verliest de bal vervolgens. Nu de Den Haag. Tijmen Goppel. Die sprint al vier of vijf keer volle bak. Ik ben benieuwd hoe lang de jonge vleugelspeler dat nog kan volhouden. Het gaat al wat minder en uh, Django Warmer dan. Zijn directe tegenstander begint steeds meer vat te krijgen op Goppel. Nu is Mahi aan de rechterkant. Weg. Komt Meijers tegen. Speelt de bal dan door naar Van der Looij. Van der Looij wil openen aan de rechterkant van het veld. Moet toch naar binnen toe. Naar Doan, Doan laat de bal van zijn voet springen. En dan is het uiteindelijk Lex Immers die het kan oplossen. Hij lanceert Goppel maar weer eens. Goppel wacht even tot hij de bal kan aannemen en is weer weg. Dan is het uh, Warmedam die achter hem aangaat. Uiteindelijk is het Van Nief die de bal over de zijlijn glijdt. En dus mag Ade Den Haag een inworp nemen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe lang... Deze goppel het vol gaat houden. En hetzelfde geldt voor de rest van Aden Den Haag. Nog steeds 0-0 na 22 minuten in Groningen. Ja, inmiddels hebben wij uh, natuurlijk uh, de scheidsrechter Danny Makkely... Uh, proberen uh, zover te krijgen dat hij ons te woord staat. Dat gaat hij zo meteen doen over die afgekeurde rol van Excelsior. We zijn bezien naar zijn verhaal zo meteen meer. En ook Henk Frezen gaan we horen. De uh, coach van Vitesse. Eerst de like huh. afpak.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 En uh, get lucky, 11 minuten over 5. Vitesse Feyenoord werd na een ruststand van 1-1, 3-1. 0-1 Vilena, 1-1 Kashia en 2-1 en 3-1 door Linzen. Ja, Feyenoord beleefde een dramatische middag tegen Vitesse in Arnhem. Verloor de landskampioen Dick. Bovendien kreeg Feyenoord twee keer een rode kaart. Vlak na die eerste rode kaart scoorde Vitesse de 2-1 en trokken de Arnhemers de wedstrijd naar zich toe. Zeg ook Vitesse trainer Henk Vrezen. Ja, ik denk dat uh, zeker na de rode kart van Bilal dat uh, het natuurlijk helemaal onze kant op viel. Maar daarvoor ook al vol gas gegeven. Feyenoord enorm in de verdrukking gebracht. Wat was het moment dat je dacht van ja, nu hebben we ze te pakken? Nou kijk, ik moet zeggen, we begonnen aan de wedstrijd met, met, met, die, met die insteek hoor. Alleen uh, ergens was er bij ons twijfel. En dat is ook hetgene wat ik in de rust heb aangegeven. Kijk, we komen achter uh, wel of niet een overtreding een uh, aantal zaken doen wij ook niet goed. Staan weer niet goed in de restverdediging. Uh, en dan zeg je in de rust van jongens. Soms moet je, ik zal niet zeggen bloed ruiken, Maar soms moet je wel voelen dat een tegenstander een wedstrijd speelt. Die ook hinkt op twee gedachten. Uh, gaan ze ons uh, onder vuur nemen of gaan ze afwachten. Ons aan de bal laten. Uh, we konden initiatief nemen. Je moet durven te voetballen. Je moet anticiperen. Al dat soort zaken. Dat vond ik eigenlijk in de eerste helft na de beginfase iets afwachtend. En dat is hetgeen wat we in de rust hebben aangegeven, jongens. We moeten ons publiek vermaken. Je weet dat tegen de topploegen vaak, wanneer je de druk erop kan hebben... dat ook zij sneller moeten handelen en dus fouten kunnen maken. En dat is in deze wedstrijd het geval, dat voel je. Als je het veld op staat, je ziet en voelt de... de, de, de, de ik zal niet zeggen de twijfel, maar dat ze wel hinken uh, enigszins op twee gedachten. Ja, en jullie spelen dan ook nog een keer met uh, ontzettend veel passie... en overgave, strijdlust, alles was er vandaag. Alles wat je... Nou, regelmatig veel minder ziet, laat ik het zo maar zeggen. Ook wat dat betreft het gevoel dat je ploeg een stap heeft gemaakt? Een um, stap kunnen we pas over spreken als we het een aantal Westen achter elkaar doen. En uh, het blijft een feit dat wij nog steeds uh, in, in dat opzicht zeker te wisselvallig zijn. Maar vandaag stijg je boven jezelf uit. Zou je het zo mogen zeggen? Um, nou, ik, ik denk dat we vandaag... Uh, uh, wat, wat beter omgingen met de mogelijkheden. Ik denk dat we die beter hebben uitgespeeld en dan kreeg je wat meer kansen. Maar ik moet zeggen, ik, ik, ik denk dat er ook wel iets meer passie en beleving was... na een bepaalde fase. Dat, dat ben ik wel met James. Henk Vrezer, oud-Feyenoord, nu dus bij Vitesse. Uh, Hij won met 3-1 Groningen tegen ADO. Chris Wobben. ADO in de aanval. ADO zoekt Becker. Maar ja, Becker wordt niet gevonden. Zevenhuis zit er tussen van FC Groningen, die de bal wat wild naar voren trapt. Tom van Weert er toch achteraan. Swinkels zet, wat, een paar, zet een paar passen achteruit zodra de bal naar hem toe komt. Want zojuist kreeg je de bal. En werd hij in één keer geconfronteerd met Mahidi voor hem opdook. Swinkels raakte niet in paniek, maar het was wel een gevaarlijk momentje. En dus is de doelman die... Ondanks een contract heeft gekregen voor onbepaalde tijd bij Adel Den Haag. Toch uh, op zijn hoede. Inworp is voor FC Groningen. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Beide zijden uiteraard. Ik denk een meter of vijf voor de middenlijn. De wedstrijd ligt even stil. Ik denk dat Elsen Hoy gaat invallen. Want hij moet gaan warm uh, lopen van Dirk Hees. Ik ben benieuwd... Uh wat de assistent daar in gedachten heeft bij ADO Den Haag. Het is vrij vroeg in de wedstrijd. We zitten namelijk in de 29e minuut. De wedstrijd ligt stil. Groningen doet het doorgaans heel aardig in eigen huis tegen ADO Den Haag. Nog maar twee keer wist ADO hier te winnen in het Hoge Noorden. Nog steeds ligt de wedstrijd stil. Even een blessurebehandelingetje. Ik, uh, ik zie Manschot ook even kijken en contact zoeken met de zijkant. Een Is het een hamstring? Ja, ja ah, oké. Okay. Ja, heb ik wel. Ja, inderdaad. Nou, dan uh, mag gewisseld gaan worden. Dat is erg jammer. In ieder geval uh, rolt de bal weer. Want uh, Warmerdam heeft hem gegooid naar Memisevic. Menisevic dan naar Te Wierik van der Looij. Hij pikt de bal op op eigen helft en gaat maar eens op avontuur. Zoekt vaak Zevenhuik. Ook nu. Zeefuik speelt in op uh, Jesper Drost. Die betrokken is uh, bij, acht, bij zes van de laatste acht Groningen treffers. Speelt de bal naar Mahie. Drost gaat maar eens op avontuur. Drost nog steeds. Dat gaat goed. Van Weert kan uithalen, maar raakt de bal totaal verkeerd. Van Weert heeft niet zijn beste fase in het seizoen. Had ook al een aantal genante missers tegen Vitesse. En ook deze bal raakt hij volledig verkeerd. Dat is toch uh, erg jammer, want Van Weert kan toch heel aardig voetballen. Ik ben toch benieuwd wat uh, daar dan uh... Ja, de oorzaak van is dat Van weer zo slecht raakt tot op heden. Bal ligt voor de voeten van de doelman van Adel Den Haag, Swinkels. Hij neemt alle tijd. En nog steeds twee spelers van Ader Den Haag die moeten gaan warmlopen. Al vroeg in de wedstrijd. Heeft Groningen de bal, maar verliest het de bal en Adel Den Haag. Meijers ziet dat het druk is, legt dan helemaal terug naar Swinkels. De bal stuitert. Hij schiet de bal uit stand ver weg. Kan Johnson hem misschien oppikken? Nee, die wordt de voet dwars gezet door Zeefhuik. Het is een rommelige fase in de wedstrijd. Ritsu Doan pikt hem dan op van FC Groningen. Van Nief. Van Nief wordt meteen onder druk gezet door het middenveld van oud den Haag. Dat ver vooruit verdedigt en druk zet in ieder geval. is het Zeefhuik. Die speelt terug naar pad, pad. En daar komt Johnson weer met die grote Noorse stappen. Maar Pat schiet de bal toch weg. Helaas wel over de zijlijn. Dus Ader Den Haag mag ingaan gooien. Dat is gebeurd. Goppel. Het is toch, ondanks dat we niet echt heel veel uitgespeelde aanvallen zien... is het toch wel een vermakelijk duel om naar te kijken. Van Nief kan opvangen voor FC Groningen. Lange bal naar Van Weert. Heeft Kanon in zijn rug. Van Weert wil er dan omheen lopen. Maar nee, Kanon heeft de bal al teruggetikt. En daar komt Swinkelsvers vers zijn doel uit. Die schiet de bal ver weg. Maar Groningen vangt alweer op. Zeefuik is het nu. Die aan de rechterkant van het veld de bal heeft... Wijfelt even. Steekt nu dan de middenlijn over. Tikkie breed op Van Nief. Van Nief opent op Warmerdam. Maar die wordt goed afgedekt door Goppel. Goppel wil Warmerdam omspelen. Schiet de bal links. Hij gaat er rechts langs. Maar Warmerdam laat zich niet aftroeven. En verovert hem. Maar inmiddels is Groningen de bal alweer kwijt aan ADO Den Haag. Ebuwe kan nu 30, 40 meter oprukken. Stuurt Goppel de diepte in. Maar die wordt keurig afgeschermd door zijn directe tegenstander Django Warmerdam. Die weinig moeite meer heeft met die rappe vleugelspelen. 32e minuut in Groningen. in de stand bij FC Groningen Den Haag nog altijd 0-0. Het zilver op de 5 kilometer bij de Olympische Spelen... was eerder deze dag voor Canada. De geëmigreerde Ted Jan Bloemen... finiste een paar duizendste voor de noor pedersen er is nog, uh, Hij werd dus nog maar net tweede. Sowieso zag zijn uh, Nederlandse coach Bart Schouten... dat het allemaal niet zo soepel liep bij Bloemen. Ja, het was geen goede race van Ted. Dus het was... Uh... Uh, we zweet al een beetje peentjes uh, op donderdag. Tenminste, ik in ieder geval. Ik heb het niet echt laten weten. Want uh, we hebben natuurlijk de periodisering uh, zo opgezet... Dat je, dat je ook op de 10 kilometer en de 10% heel goed moet zijn. En uh, het was misschien niet dichtbij, uh, de planning. Want was donderdag was hij nog niet zo goed. Dus ik had echt zoiets van, dit wordt nu wel heel krap met, uh, met de planning. En... Dat betekent eigenlijk dat, dat hij moet in, in, een, in een periode moet goed zijn. En die eerste dag valt dan... Een... Of het de eerste deel daarvan, idealiter op de vijf kilometer. En het laatste deel op die, die andere onderdelen. Ja, dus, en dat, dat was ook de planning. En, uh, maar ja, we hebben even goed gekeken naar hem. En ook even uh, onze fysioloog ook even goed gekeken naar zijn, zijn hart, uh, hartslag en dergelijke. En uh, ja. daaruit bleek dat het gewoon een lichte spiervermoeidheid was. Maar wat, wat was er dan? Nou, zijn rondjes waren gewoon niet goed genoeg. Dus hij, het kwam niet makkelijk genoeg. Hij moest er te hard voor werken. En dat kon je gewoon zien. En hij was niet snel genoeg. En hij kon ze. De felheid in zijn slagen kon je niet, kon je niet vinden. En Ted uh, wilde goed ritme rijden. En dat, uh, dat leek gewoon... Op dat moment was het er nog niet. Nu tijdens deze rit dan. Ja, hij, hij, die die rondetijden liepen op een gegeven moment op. Zelfs na een ronde in de dertige. Ja, nee, precies. Dat, uh, dat dacht ik ook. En uh, uh, ik dacht toen ook dat het niet goed zou aflopen. Maar gelukkig kwam Petersen voorbij. En heb je dan moet je dan een beetje massa bij hebben... dat je een goed paar hebt. En... Uh, Petersen kwam voorbij en toen dacht ik: van... Nou, oké, okay, dan kan hij mooi aanpikken en mooi vechten. Alleen. Uh, ik zag jou dingen roepen en ik hoorde het zelfs. Nou, hij veranderde niet. Ik dacht: Wat is dan nou? Laat je nou doen en laat niet Petersen zo bij hem wegrijden. Dus ik, heb, ik riep: uh, uh, Ja, vechten, vechten in het Engels natuurlijk. Maar. Uh, en toen, toen begon hij aan te pikken en toen, toen hij weer voorbij kwam riep ik iets van: uh, Hey, this is for a medal. Dus het, dit gaat om een medaille, Je moet gaan. Alsof je hem wakker moest schudden. Ja, ja precies. Dat was heel. Uh, inderdaad, dat klopt. Dus dat was, uh, ik was verbaasd dat hij niet reageerde. En of hij, uh, dus. dus en, uh, de Marcel, de coach met het rondebord, die schreeuwde ook... Uh, talk to your legs. Talk to your legs? Ja, ja gewoon hup. Uh, uh, Schud ze wakker. Dus uh, gelukkig allebei goed, uh, goed commentaar gegeven. En Ted reageerde goed. Dus, uh, Is dat, uh, dus dan kan je toch nog wel wat coachen tijdens de vijf kilometer. Dus hij, hij, hij schrok wakker. En toen begon hij inderdaad... Uh, de laatste 2,5 rondje was, was weer goed. En daar pakt hij hem. En dan heeft hij nog een hele sterke finish. En uh, pakt hij hem nog net. Maar je moet toch eens uitleggen. Je zou zeggen dat iemand uh, wel wakker is tijdens een Olympische race. Ja, dat lijkt mij ook. Maar uh, niet altijd. Hoe kan dat nou? Um... Nou, dat is moeilijk, moeilijk in te schatten. Maar dat is dat is probleem ook wel een beetje. De focus. Of die, uh, dat hij die soms die, die focus niet heeft en, en, en kwijt -trek. En dat, je der, dat, dat wij er ook heel goed op moeten letten. Maar had dat het verschil gemaakt met de uh, eerste plek? Um... Nee, ik denk dat het vandaag niet goed genoeg reden om, om Sven, uh, Sven eraf te rijden. Ja. Bart Schouten, wat is dat? FC Groningen, ADO, Chris. Minuut 35. 0-0 de stand. Groningen in balbezit. Nu maar hier gevonden op de as van het veld. Meteen Immers bij zich. Immers verovert de bal. Speelt de bal dan Ebuwe. Die wil ontsnappen, maar wordt geblokt. Neemt FC Groningen weer over. Nu aan de linkerkant van het veld. Van Weert. Van Weert nog altijd. Laat de bal even rollen. Kap dan open. Speelt dan naar Warmerdam Warmerdam terug naar... Van Nief en van Nief speelt hem weer naar Warmerdam toe. Warmerdam naar de buitenkant naar Jesper Drost. Ado laat het even begaan. Jesper Drost naar binnen toe. Legt de bal terug op van Nief. Van Nief dan maar weer naar de buitenkant. Naar Warmerdam. Ja, zo komt FC Groningen nauwelijks verder. Het lijkt wel een beetje een walk-in-voetbal. Nieuwe tak van sport. Alleen deze deelnemers zijn wel erg jong voor deze sport. Is het nu van Nief. Ze wil voorzetten. Maar nee, het is Meijers die kop de bal uit het strafgebied van Ado Den Haag. De bal wordt in eerste instantie opgevangen door Van der Looij. Maar in tweede instantie schiet diezelfde van der Looy De bal over de zijlijn. En dus mag Ado Den Haag opnieuw inwerpen. Even was er weer uh, aanzet tot enig gevaar. Het was uiteindelijk een geblokt schot van Geraldo Becker. Becker die natuurlijk uh, in zijn kracht wordt gezet door Ado Den Haag. Uh, als hij wordt gelanceerd. In dit geval vanaf de linkerkant van het veld. En dan is hij nauwelijks af te stoppen. Maar uh, Deovacio Zefuik zijn directe tegenstander liep slim. En blokkeerde uiteindelijk de bal. De bal ligt nu aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Ado Den Haag is het Meijers... Die uh, loopt maar hier omver en verovert ook de bal. Zijn pasing is onnauwkeurig, waardoor Groningen overneemt op eigen helft is het Memizovic, die wat wild naar voren trapt. Meijers, die kan uh, de bal rustig opvangen, want achter hem loopt hier wel. Maar veruit natuurlijk in buitenspelpositie is de bal weer teruggespeeld naar uh, Robert Swinkels. Is het een wat merkwaardig duel? Hebben we wel wat kansen gezien? Is er niet echt één partij die nou echt bovenliggend is? En is de stand nog hetzelfde toen uh, de scheidsrechter voor het eerst vloot 0-0? To your heart. Wax. Excelsior en uh, NAC Breda, die speelden dus met 0-0 gelijk... maar Excelsior vond dat het recht had op meer. Het doelpunt van Mike van Duinen werd afgekeurd... omdat de bal bij, uh, bij de voorzet achter de achterlijn zou zijn geweest. De scheidsrechter was Danny Makkali... en die blijft achter zijn beslissing staan. Hier is de uitleg. Assistent vlacht. Hij vertelt mij dat uh, op het moment dat de bal wordt getrapt... de bal een curve maakt. Eerst buiten het veld komt en dan weer naar binnen draait. En dat is voor hem het moment om te vlaggen. En dan heb jij geen keus meer, want hij heeft het gezien. Hij is de enige die dat kan zien en ook moet zien. Hij staat daar niet voor niks. Hij ziet het, hij roept het meteen. Ja, en dan moeten we het doep het afkeuren. Heb je ergens een moment van twijfel gehad... omdat vriend en vijand allemaal zeggen... ja, dat was gewoon een geldig doop. Nou, ik ben wel benieuwd uh, op basis waarvan zij dan zeggen dat het een geldig doelpunt is. Want ik heb net de beelden gezien. En er is voor mij geen beeld wat overtuigt dat mijn assistent fout zit. Ja, we kunnen allemaal vermoedens uitspreken. Dat hij wel binnen is geweest, dat hij niet binnen is geweest. maar er staat er maar één die het goed kan zien. En dat is Hessel Stekstra. En op basis daarvan denk jij, ik heb de goede beslissing genomen samen met mijn team. Ja. Ja, ja, wie ben ik om te zeggen dat het wel een doelpunt is terwijl ik helemaal niet in je positie staat. Uh, om dit te goed te kunnen zien moet je op de achterlijn staan. En dat staat hij, hè, dat kunnen we allemaal zien. Ja, en hij was zo overtuigd. Dus dan moet ik volgen. Staat hij op de achterlijn op het moment dat hij de beslissing neemt? Ja, we hebben het even teruggekeken. Hè? Volgens mij niet, hoor. Hij staat hij meter of vier van de vlag af. Ik, Drie. ik, ik begrijp dit niet. Uh, hij heeft wel gelijk dat je, dat je op basis van de beelden... Uh, niet 100% kunt zeggen uh, dat de schijnsrechte ongelijk heeft. Maar omgekeerd kun je ook niet zeggen dat je kun je zeggen dat hij gelijk heeft. En ik zou bijna zeggen van... het gaat erom dat je, dat je uh, overtuigd bent van het feit dat het zo is. Nou, dat kan hij op basis van zijn positie, want hij stond niet op de lijn... kan hij dat onmogelijk hebben gezien. En als je de beelden ziet... nou ja, misschien kunnen we wiskundig nog wel uitrekenen. Uh, uh, of die bal... Uh, hoe noemde hij dat ook weer? De Dikke Bertha? Nee, hoe we dat ook alweer? Vroeger had je toch een, een, een apparaat? Uh, ja, dat je, ja, ja, ja ijzerariene. Ja. Daar moeten we hem even doorheen halen. Daar ja, zou hij doorheen gehaald moeten worden. Maar, maar het bizarre uh, was ook dat we, we hebben de beelden nou echt 38 keer of 39 keer bekeken op het moment dat hij schiet is die bal dikke meter voor de precies. lijn. Precies. Dus en die keeper die ziet die bal ook komen? Die verdedigers zien die bal die staan op één lijn. Die staan dus op, de echt de lijn. op één ja. lijn, maar die keeper die steekt dus zijn hand in. nee. Nee, natuurlijk niet. En voetbal, en keepers die uh, doen het instinctief zou die zijn uh, hand omhoog ja. hebben gestoken. Ja. Nee, het is een krankzinnige beslissing dat durf ik op mijn Onderbuik zelfs te zeggen. Maar bestaat IJzeren Rines nog? Nou ja. ik, uh, ik zou graag willen dat. Uh, nou ja, misschien de TH in Delft kunnen zien die zich er niet over buigen. Een studio voetbal misschien. Uh, vanavond. Ja. ja, goed. Um, we gaan naar uh, de Chris Wobbe. Al een uh, IJzeren Rines momentje gehad? Of uh, is dat bij jou niet aan de orde geweest? Nee, nog niet aan de orde geweest. Wij uh, <laughs> zien vooral Geraldo Becker die een aantal keer in de diepte wordt gestuurd. En dan echt enorm snel is. Maar Groningen weet dat snelheid uh, ja, eigenlijk zijn voornaamste wapen is. Want het wordt dan keurig uh, opgesteld, zodat een eventuele voorzet onschadelijk gemaakt kan worden. Eén keer lukte dat niet helemaal. Leverde een hoekschop op, zojuist genomen. En die hoekschop die belandde door goed lopen op het hoofd van uh, Danny Bakker die had wat te veel hoogte. De bal kwam iets te laag voor hem, kopte naar de grond en via de stuit belandde de bal op de lat. Overigens heeft FC Groningen daar het vaakst ervaring mee, want hij heeft al 17 keer dit seizoen op de lat of paal geschoten. Het meeste van alle eredivisieteams. En het komt hoe langer de wedstrijd vordert, hoe dichter in de buurt van het doel van ADO Den Haag. Twee keer Tom van Weert gezien. De eerste, het eerste moment was een aanval, snel over de rechterkant van het veld. Pas was van Mahie en van Weert, die stuiten op een goed kiepende Swinkels. Een moment Later was hij gevaarlijk vanaf de linkerflank. Terwijl Bakker nu, overigens, een gele kaart heeft gekregen. Nu Meijers wordt beklaagd door Van Weert, in dit geval. Die claimt dat Meijers een elleboog heeft uitgestoken. Ja, hij heeft wel enigszins recht van spreken. Maar ook Groningen laat zich niet helemaal onbetuigd in die fysieke strijd. Dus ik kan me goed voorstellen dat de scheidsrechter. ...het hierbij laten. en Dat is een vrije trap. Voor een invaller, Shaquille Pinas. Hij is in het veld gekomen door, voor Wilfried Kanon. Inderdaad, was aan zijn hemstring geblesseerd. En Kanon ging hevig balend naar de zijkant. En natuurlijk is Pinas wel een ander verhaal. Ook wel een getalenteerde verdediger. Maar ja, Kanon of Pinas naast Beugelsdijk... ...dat scheelt toch wel een slok op een borrel. Nu is het weer Becker. Die is gevonden. Aan de linkerkant van het veld. Tegenover zich Zevuik. Becker lijkt er voorbij te zijn. Kan voorzetten. Johnson ziet de bal over zich heen gaan... Is het nog steeds Aden Den Haag dat de druk erop houdt? Nee, uiteindelijk is het EBU die de bal niet bij Goppel krijgt en over de zijlijn schiet. Zitten we in de 45e minuut in Groningen? Dan is de stand bij FC Groningen Aden Den Haag nog altijd 0-0. NPO Radio 1. Iets over half zes, Jan van der Putt, in het internationaal. De overheid heeft 150 melkveehouderijen... die werden geblokkeerd weer vrijgegeven. In totaal 2100 bedrijven gingen afgelopen tijd op slot... omdat ze zouden zoemelen met gegevens over melkproductie en kalveren. 150 bedrijven hebben intussen ontbrekende gegevens aangeleverd. De Russische autoriteiten zeggen dat niemand het vliegtuig ongelukt... in Zuidoosten van Moskou heeft overleefd. Aan het begin van de middag stortte een Antonov 148... van Saratov Airlines neer. Aan boord waren mensen. In Roosendaal heeft een carnavalsvierder geprobeerd een politieagent te wurgen. De man was onder invloed van drank en drugs. Agenten kregen hem uiteindelijk met pepperspray onder controle. En in Venlo is bij een explosie in een flatgebouw iemand zwaar gewond geraakt. De politie gaat ervan uit dat het de bewoner is van het appartement... waar die explosie was. Er brak brand uit en er is veel schade. Marco Verhoeven, een uurtje geleden heb ik een vraag gesteld... over de, de enorme koude die wellicht volgens de BBC deze kant op zou komen. Daar ga je zo meteen antwoord op geven. Eerst even het weer van nu. Het weer van nu heeft wat winterse buien. Dat betekent dus dat het ook al wat aan de koude kant is. En zeker vanavond en vannacht kan het kwik in het binnenland... rond het vriespunt uitkomen. Misschien zelfs net daaronder. En als er dan nog zo'n winterse bui valt, ja, dan is 1 en 1 natuurlijk 2. En kan het plaatselijk glad worden. Eh, daar moeten we rekening mee houden, ook morgenochtend vroeg. Morgen overdag hebben we temperaturen van 4 of 5 graden. is dat natuurlijk niet meer aan de orde. Een laatste winterse bui kan er nog wel vallen, maar er is ook zeker ruimte voor de zon. En er waait morgen een matig tot krachtige wind uit het westen. Oké, okay. en dan die vraag van een uurtje geleden. Ik zag bij de BBC. Ja. Zag ik een weermodel voorbij komen waarbij ze zeiden dat het mogelijk was... dat er uh, poollucht deze kant op komt aan het einde van de maand. Dat kon zomaar drie weken duren met temperaturen die tot min 15 zouden kunnen gaan. Ja. Dat is de korte samenvatting. Ja. Is dat een model wat jij ook voorbij hebt zien komen... waar we serieus rekening mee moeten nou gaan ja, houden? Het is waarschijnlijk een van de honderd opties. Oh. En dat betekent... Uh, de andere 99 is plus 15? Uh, nou ja, die zitten daar ook tussen, ja. Kijk, het is een theorie van... Uh, uh, dan gaat men kijken naar de stratosfeer. Dat ligt op 10 kilometer hoogte en hoger. En het weer speelt zich af in de troposfeer. En als die stratosfeer ineens spontaan gaat opwarmen... Wat gebeurt? Dat heet dus Sudden Stratospheric Warming. Ja, dan zijn er dus in het verleden gevallen geweest... dat uh, dat, dat betekent dat er in onze omgeving oostenwinden de kop op gaan steken. En als die dat in dit jaargetijde doen... dan komt er dus inderdaad koudere lucht kant op. Maar goed, er zijn net zo goed ook voorbeelden dat het niet gebeurt... of dat het juist uh, uh, twee, drie duizend kilometer naar het oosten gebeurt. Hm. Ja, dan is het in Rusland koud, maar bij ons helemaal niet. Maar is het dan een situatie die, die, die, waarvan je zegt... Van, nou, dat komt wel vaker voor, daar moeten we nu niet te veel aandacht aan besteden... of is het wel een unieke situatie die nee, zich mogelijk voordoet? Ik dan? vind het veel te ver weg en met veel te veel onzekerheden omgeven. Het kan allemaal, het is een theorie een theorie die nog niet honderd uh, dekkend is... want als dat wel zo zou zijn, zouden we dus gewoon drie, vier weken... van tevoren het weer kunnen verwachten. Ja. Nou, ja. dat kan allemaal niet... Bovendien zeggen ze bij de Met Office, want daar komt het vandaan, Engelse Weerdienst. zeggen ze ook dat het niet betekent dat het dan meteen drie weken lang heel koud is. Maar gemiddeld over die periode wel. En dan is het weer wat kouder, weer wat minder koud. Dus hmm. nou, eigenlijk kan het altijd eigenlijk, vriezen en erop Eigenlijk, ik heb het eigenlijk, eigenlijk het over kun je gehad. zeggen: van, uh, de kans dat Feyenoord kampioen wordt, is <laughs> groter dan dat er een strenge vorst komt in februari. Feyenoord wordt ongetwijfeld weer een keer kampioen. Dit jaar uh, denk ik inderdaad dat dat wat lastig gaat worden. Maar ik heb trouwens nog één uh, vraag. Hè. Weet je wat er gebeurt als je een weerman live op de radio dist? Dist, Hebben we jou gedist? Nou, een klein beetje, toch? Nee. Nee, ik plagen jou nooit oh, Je krabbel we al wel terug. Oh, was, nou, nee. Dan zal ik de zon laten schijnen de rest van de week, goed? Oh, Dat is lief. Dank je wel. Nu zijn wij gedist. Gaat het regenen? We komen er week. Radio 1, <laughs> NOS langs de lijn. Het is rust bij uh, Groningen tegen Ado Den Haag. Daar is nog niet gescoord, derhalve 0-0. Gaan we naar een, uh, een wedstrijd die in de eerste helft uh, eigenlijk niet om aan te zien was. Maar de tweede helft maakte wel heel veel goed. Um, ja, voor de neutrale kijker dan wat fijn. Het ging er hard af tegen Vitesse. Het werd 3-1, waarbij de regerend landskampioen ook nog eens tegen uh, twee rode kaarten aanliep. De trainer Giovanni van Broncos was na afloop dan ook. Totaal niet tevreden. Heel teleurgesteld in het resultaat. Um, teleurgesteld uh, dat ik twee spelers heb moeten wisselen met blessures. Uh, dat we met negen man staan. En uiteindelijk uh, de wedstrijd uh, het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste verliezen. Je zegt uh, teleurgesteld, maar ben je ook niet ergens boos? Ja, ik was in de rust boos. Omdat je eigenlijk goed voorkomt met 1-0. Um, en je weet, uh, het spel van Vitesse, snel de lange bal achter onze verdediging... Nou, dan, dan gaat het om de tweede ballen. Nou, ik denk dat met name de tweede ballen hebben we niet goed uh, verdedigd. En, en wij gingen mee in het spel van Vitesse. Vaak als we de bal uh, veroverden, ook weer de, de lange bal. Dus het, was, het zat ook weinig voetbal in. Uh, terwijl dat wel een, uh, een kracht van ons is, als wij de mensen aan de bal... Uh, kunnen krijgen in, in de juiste posities, ja, dan kunnen wij heel goed voetballen. En uh, daar zijn we in de eerste helft totaal niet aan, aan toegekomen. Terwijl de ruimtes er wel voor voilà. lagen. Ja, absoluut. Uh, je gaat eigenlijk mee in de strijdlust van, van Vitesse. Maar daarin leg je het af. Ja, ja. En ik denk dat, dat, uh, dat je pas ziet uh, met tien man of, of uh, zelfs met negen man... dat dat karakter er wel in komt. En de absolute uh, wil om te willen winnen. Maar het was te laat. Ja, maar ik vind dat dat vanaf minuut één moet. En, en daar ben ik ook teleurgesteld in. Dat je met negen man op karakter wel twee kansen creëert. Maar wat moet je daar nou nog met die competitie? Nou, wij moeten gewoon uh, de vierde plek vasthouden. Want er komen ploegen uh, dicht bij ons. Uh, rondom rondom uh, ons heen. En, en uiteindelijk... Uh, ja, het gat met AZ is natuurlijk ook groot. Maar uiteindelijk moet dat uh, wat ik zeg, de vierde plek vasthouden. En eventueel de derde plek. Maar niet lager. Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Fijne muziek. Roll on Slow van Glen Hansard. Dat is een Ierse manier. En dit is een kerstvers nummertje. De boegbeelden van de Nederlandse short -track ploeg op de spelers zijn onmiskenbaar. Sinky Knecht en Suzanne Schulting. Het zijn, zoals je dat dan wel noemt, sporters met een goede kop erop. Sterke karakters, dominant aanwezig. En het is aan de bondscoach Roen Otter om de juiste snaar te raken bij zijn twee paradepaadjes. Een kwestie van communicatie. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Ja, shinky, shinky, shinky. Dan heb je je gedachten erbij, want het gaat straks misschien fout op het ijs. 25 man op het ijs. Hij heeft niet altijd gelijk, maar dat, daarom botsen wij ook wel eens. En dan denk ik dat, uh, dat het zo en zo moet en dan denkt hij dat het zo en zo moet. En dan, uh, ja, dan moet er één iemand toegeven en dat gaan we beiden waarschijnlijk niet doen. Dus dan, uh, dan botst we het wel eens. De documentaire Hyena's op het ijs toont een karakterschets van de Nederlandse short -trackers. En als er één ding duidelijk wordt, er zitten explosieve types bij. Vaatjes, buskruid, eigen gerijd en eigenwijs. Neemt Shinky Knecht, recht voor zijn raap, geen blad voor de mond, overtuigd van zijn gelijk... Ja, en dan kan het knetteren met bondscoach Jeroen Otter. Ja, nee, zeker. Uh, soms botsen, wat ik ook al zei. En uh, ja, soms niet. Maar uh, ik denk dat wij wel, daar beide wel de juiste energie uit halen... waardoor we wel uh, altijd goed presteren. Want is dat ook wel een beetje wat je zoekt in een coach? Iemand uh, met wie het kan knetteren? Nou ja, ik denk een coach die continu, nu... Uh, maar ja, nee, en Amers zegt, uh, zal voor mij compleet niet werken. Ik hou wel van als iemand een beetje tegengas geeft. En uh, ja, dat doet je rond perfect. Ja, dat vind ik sowieso ook wel prettig voor mezelf. Uh, uh, uh, ja, knikken is uh, uh, in mijn omgeving over het algemeen niet echt uh, geaccepteerd. Ik wil juist ook een beetje jongens, denk zelf ook eens na. En uh, wat ik zeg is ook maar een, een onderdeel uit ervaring, een onderdeel uit, uh, uit nou ja, wat, hoe wij de staf samenstellen, wat ik dan uh, verwoord. Maar een atleet moet het toch uiteindelijk altijd zelf doen en die krijgt een medaille om en niet uh, de stafleden of de coach. Ja, dus als die een keer volstrekt met jou oneens is, vind je het eigenlijk alleen maar mooi. Nou, mooi, maar dan, dan geeft het wel weer uh, stof tot nadenken. En, uh, zowel bij mij als bij hem. En dat heeft uh, uiteindelijk uh, toch altijd uh, heeft dat geleid tot, uh, tot goede prestaties. Jeroenie zegt altijd, je moet ook binnenlopen als een binnen winnaar. Dus dat, dat, uh, dat probeer ik altijd te doen. Suzanne Schulting, 20 jaar. Wereldtopper in wording, Altijd duidelijk aanwezig, stuiterend van de energie. Een vol emoties die alle kanten op kunnen gaan. Ja, ze leert graag van haar coach. Maar ze heeft ook een eigen willetje. Als ik het niet met Jeroen eens ben, dan laat ik dat ook merken. En dat kan soms nog wel eens botsen. Maar uiteindelijk is het ook wel gewoon, ik, ik kan wel, Jeroen is wel, uh, na mijn, uh, mijn ouders, is Jeroen wel het persoon waar ik uh, altijd bij terecht kan. En als ik, uh, als, me iets niet, als ik ergens mee zit, dan kan ik wel altijd bij hem terecht. Dus voor mij is Jeroen uh, wel een soort van... Misschien vaderfiguur is wel heel heftig om te zeggen. Maar wel een persoon waar ik me wel heel relaxed bij voel. En het is gewoon een hele fijne coach. Tweede vader gaat waarschijnlijk ook wel wat ver. Zeker als je nou ja, ook nog maar een aantal jaar samenwerkt. Maar je merkt natuurlijk wel op het moment dat je heel lang on the road bent. Dat het iets anders is dan een werkrelatie thuis van... Uh, van wat is dat Van negen tot vijf. Hè? We zoeken zo die extreme op in die mentale weerbaarheid. Die fysieke ruimtes die we denken nog te kunnen ontdekken. Ja, dat betekent ook dat, dat mensen soms meer prikkelbaar zijn dan normaal. Euh, maar soms ook meer uitgelaten zijn dan normaal. Ja, dat geeft een, een relatie een iets andere uh, dimensie. De, uiteindelijk 9 van de 10 keer heeft Jeroen wel vaak gelijk. Dat moet ik dan wel heel eerlijk toegeven. Maar ik kan wel zeggen wat ik vind en wat ik denk. En uh, ik kan wel eens heel erg mezelf zijn met Jeroen. En dat is, dat is wel. En het botst wel eens, maar ik denk dat dat ook moet en dat dat ook gezond is. Ja. Helpt hij jou ook een beetje met het temperen van die emoties? Of misschien moedigt hij het juist wel aan? Ik weet het niet. Nee, ja, uiteindelijk uh, corrigeert hij me daar wel in. Dus dat is wel fijn. Hey, Schulting, Hé, Schulting. Ga straks weer finishen, want het zal allemaal nog dicht bij elkaar liggen. Heupen naar het ijs. Hoe om te gaan met een stuiterbal als Suzanne Schulting? Eh, wiens emoties alle kanten op kunnen gaan. Het is een heel klein beetje proberen te sturen. Maar je moet ook het karakter en, en, en heel veel andere eigenschappen... die, die, dat, die, die, die, die Suzanne in zich heeft, die moeten we ook niet proberen te, te, te, te downsize. Het is misschien wel dat stuiterbalachtige... dat er dat, dat, dat ingaan als, als, als, als, een, ja, als een jonge veulen in een wei, bij wijze van spreken. Laat dat lekker gaan en dat kan heel goed uitpakken. En het pakt ook een keer minder goed uit. Stuit hem maar lekker door en we proberen een heel klein beetje... richting aan die bal te geven. Ja, mooie reportage van Edwin Cornelissen. Uh, Jeroen Otter, de bondscoach van de Short -track ploeg, hoorde nu... En dan contact ook met Marcella Messica. Dan gaat het over tennis. Want Nederland staat in de eerste ronde van de Fed Cup... tegen de Verenigde Staten. Dat wel een schier onmogelijke opgave... want een 2-0 achterstand moet er omgebogen worden. Gisteren verloren Arangsta Rus van Venus Williams. Geen schande. En ging Richard Hogekamp in drie sets onderuit... tegen Coco van der Weken en Marcella. Ook dat was, is volgens mij geen, geen schande. Maar uh, was het, is, is het een terechte tussenstand? Zijn we kansloos? Nou, het is wel een terechte tussenstand, een verwachte tussenstand ook. Want ja, titelverdediger Amerika, um, natuurlijk uh, toch een heel sterk tennisland. En zeker als Venus en Serena Williams ook nog eens aan het team zijn toegevoegd. Mm. Serena speelt dan weliswaar niet in het enkelspel. Staat alleen voor de dubbel, maar Venus wel. wel. En ja, uh, zevenvoudig Grand slam kampioenen die, uh, ja, die was gewoon veel, uh, vele maten te groot voor Aranska Rus. Uh, was geen beste partij, 6-1, 6-4. Heel veel fouten van beide kanten. Uh, nou ja, het schijnt zo te zijn dat daar in Asheville, North Carolina... daar wordt op hoogte gespeeld, zo'n 650 meter boven zeeniveau En het is dan toch eventjes anders, hè? Die ballen vliegen wat meer en moeilijker te controleren. Dus dat kan ook wel verklaren... dat ik gisteren gewoon niet zo heel goed tennis heb gezien. Ja. Van, uh, ja, van, van alle vier de spelers die in actie kwamen eigenlijk. En uh, ja, Richelle Hogenkamp heeft het eigenlijk nog het beste gedaan. Ze verloor weliswaar. Uh, maar ja, speelde nog naar behoren. Alleen ja, ze had natuurlijk wel moeten winnen. Als je 6-4, 3-0 en breakpoint voor 4-0 voorstaat... Zo. dan... Uh, kan je zeggen, ja, je tegenstander die, uh, slaat geen bal... of die slaat ballen het hek in... of uh, missers uh, voor het inkoppen. De, uh, en, maar toch, dan moet je het afmaken. Dat deed ze niet, ze gaf uh, Coco oh. Vandaway de kans om terug te komen. En uh, ja, die greep uh, die kans met beide handen aan en die won uiteindelijk in drie sets. Dus 2-0 voor Amerika, verwacht. Um, maar daar had toch wel een heel klein kansje in gezeten bij Hogenkamp, onverwachts. Ja, ja maar zit er dan, is, is er nog, in theorie is het natuurlijk nog mogelijk om, uh, om een tijd te keren, maar zie je het ook gebeuren? Nee, ik zie het niet gebeuren. Uh, misschien dat Hoogenkamp, die straks gaat beginnen... tegen Venus Williams, wel wat uit kan richten. Hè. Venus Williams natuurlijk heel groot. Wat is ze? 1'85, 1'87. Risha Hoogenkamp, heel klein. 1'65, 1'67. Uh, maar die speelt heel slim. Hè. Die speelt dropshotjes, die speelt een slaasje, een wat hoger balletje. Die haalt heel veel ballen. Heeft geen power in haar spel. Dus ja, die zal veel ballen terug moeten brengen... tegen die lange Venus Williams, die zo ongelooflijk hard slaat. Maar ja. Maar als je op hoogte speelt, dan is die controle er ook niet altijd. Dus misschien dat we daar nog iets kunnen uitrichten... dan zou ik zeggen, heeft Richel Hoogenkamp nog de beste kansen uh, vandaag. Uh, maar ja, daarna krijg je toch weer Aranska Rus, Coco Vandaway... en dan eventueel nog een dubbelspel... waar Serena Williams mogelijk wel gaat spelen. Kan allemaal nog last het veranderd worden. hoor. Dus ja, we moeten drie partijen winnen vandaag, uh, uit drie die kans acht ik niet heel groot. Nee. Goed, Serena Williams zei al... die speelt uh, alleen de dubbel. Waarom eigenlijk? Nou ja, ze is uh, natuurlijk haar laatste partij... vorig jaar 28 januari, Australian Open... won ze toen van haar zus. Uh, haar laatste grote titel... Toen bleek ze al zwanger te zijn, wist ze nog niet. Nou ja, ze heeft nu een prachtige dochter... die volop uh, in de tv-beelden te zien is, want Serena zit er natuurlijk wel. En haar dochter Alexis Olympia, mooie naam, uh, palderij daarachter... met haar hele familie, met haar man. Uh, dus ze zit er gezellig bij, Serena, maar ze is nog niet fit genoeg. Het schijnt ook zo, uh, in de training, Ja, als ze die bal in de rekkenblad krijgt... Ja, dan, kan je, dan kan je ballen gaan rapen. Maar als ze toch een paar passen moet lopen, dan... Uh, dan, dan dan wordt het lastiger. Dus ze is nog niet geheel fit. Het lopen, het bewegen is nog niet als van ouds. Ja. Dus dat zal nog even duren. We zien haar terug overigens bij Indian Wells in Miami. In maart, dan gaat ze weer haar rentree re maken... Na, ja, na ruim een jaar, zeg maar, januari vorig jaar... laatste officiële wedstrijd. Maar misschien dus vandaag nog in de dubbel, als het daarvan komt. We moeten, we moeten kijken, want dat kan nog, ook nog last in het veranderen. Ja, goed. Helder. We zijn Marcel. wel bij. Ja, wat wil je vragen? Ja. Ben je ook zo opgewonden? Over. Nou ja, kom op. Wat gaat er gebeuren van de week? Wat gebeurt er in rotterdam aan Oh, jij hebt het over Roger Federer. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, het is fantastisch. Wij mogen hem interviewen, we mogen uh, naar hem kijken. Uh. Het is een uitverkocht huis, woensdagavond, vrijdagavond... Ja. zaterdagmiddag, zaterdagavond, zondagmiddag. Dus dat is een sfeer in Ahoy met uh, ruim 10.000 uh, mensen daar. Ja, en, en je weet, als, als uh, Roger Federer daar de baan op uh, komt... Ja, dan is het gewoon kippenvel wat er dan ja. gebeurt in zo'n Ja, arena. Ik heb het nu en, uh, al. Terwijl je erover er praat, van, staat ja. bij mij het kippenvel op ja. mijn kaken. Ik ben er woensdagavond ja. bij. Nou, mooi. Oh, nou, dan hoop ik je te zien. Gezellig. Ja. ja. Ik, vind Tot wel, dan. ik vind het ook mooi voor Richard Krijsik dat het eindelijk gelukt is. Zeker. Gun ja. het hem zo. Hard, zo hard voor gewerkt. Groningen tegen ADO, de tweede helft. Chris? Ja, weinig kippenvel hier nog. Het is wel een beetje fris, daar niet van. 0-0 is de stand tussen FC Groningen en ADO Den Haag. Inmiddels heeft FC Groningen ook één keer gewisseld. Bakuna, hij is gestart in de tweede helft. En Van Nief is achtergebleven in de kleedkamer... Adel Den Haag moest noodgedwongen al eerder wisselen. De jonge Shaquille Pinas centraal in de verdediging. Speelt voor Canon. Die zich blesseerde vermoedelijk aan zijn hemstrings Adel Den Haag in balbezit. Johnson. Nee, wordt de voet dwars gezet door Mahi. Inworp is wel voor de Noor. Die gooit de bal dan eerst maar even naar aanvoerder Aaron Meijers. De bal ligt dus aan de linkerkant. Terafde van de middenlijn. Wordt teruggegooid op Danny Bakker. Schiet de bal naar voren toe. Is het de misjefiets die er in een volle sprint achteraan gaat. En hij kopt de bal in de armen van Sergio Pat. Pat die wacht even. Rot aan de bal naar Memisovic. Is het tempo in deze openingsfase niet al te hoog? Inmiddels de 47e minuut. En Groningen zal wel moeten. Willem II verloor gisteren. En als de thuisploeg wint. Ja, dan is het gat met een 2-5 punten. In ieder geval de druk er een beetje af bij SC Groningen. Want het zagrijn overheerst. Men heeft het van een, een sportieve crisis. Het gaat echt niet lekker bij Groningen. De zorgen zijn groot. Diepe bal van Bakuna wordt geblokkeerd door Beugelsdijk. Die ertussen komt. Is het Immers? Oh, die wordt nog eventjes aangeraakt door Bakuna. En die krijgt daarvoor een gele kaart. Nou, die staat 2 minuten en 15 seconden binnen de lijnen. Liep een beetje te enthousiast door op Immers die echt wel pijn heeft aan de hak. Zomaar. Het is een linker hak, denk ik. Ja, hij kreeg Bakuna inderdaad in de rug. Ja, hij kreeg... dat was echt wel een schopje ook. Ja, die ja maar de, uh, hij grossiert toch altijd in kaarten? Of is dat zijn broer? Nee, nee, nee dat is hij ook. Uh, ja. Vorig seizoen had hij geloof ik drie keer rood of zo. en Toen ja, werd hij nog in bescherming eh, genomen. En het is ook een beetje onnodige overtreding. Ja. Het is niet echt een heel intelligente actie Dom. dit. Maar goed, uh, die gele kaart voor Bakuna. Het zal niet zijn eerste zijn. Is dus genoteerd. bal ligt bij Swinkels. Uh, nee, natuurlijk bij dat. Die schiet de bal hard weg. Ado vangt op. Maar uiteindelijk verliest de bal dan weer aan Groningen. Dan moet... Uh, Pinas teruglopen. Die speelt de bal naar Beugelsdijk. Het is niet allemaal even mooi en schoon wat we hier allemaal zien. Uiteindelijk is het nu Ebuwe. Hij wil goppel lanceren. Maar de paas is onnauwkeurig. Bakuna, daar is hij weer. Bij de zijlijn. Uit de draai schiet hij naar voren. Naar Jasper Drost. Die, daar komt Pinas ook aan. En Pinas die snoept de bal af van Drost en schiet de bal weer naar voren toe richting Johnson. Nee, het is nog niet het fijn besnaarde spel wat we soms wel een beetje zien bij Ado Den Haag. En ook FC Groningen kan niet echt heel erg nadrukkelijk aanwezig zijn. Het balbezit wisselt eigenlijk per twee seconden op dit moment in de Euroborg. 49 e minuut. Ado Den Haag, nu is er wat mogelijk. Elkayati in balbezit. Open dan op Becker aan de linkerkant van het veld. Tegenover hem een Zeevuik. Bekker wacht even, wacht nog maar even. Meijers komt over hem heen. Dan vindt Bekker in één keer een gaatje. Wil midden door gaan aanvallen. Maar uiteindelijk is het Bakuna die de deur dichtgooit. En Tom van Weert dan maar eens de diepte instuurt. Van Weert kan bij die bal, is helemaal alleen aan de rechterkant van het veld. Moet wachten op bijsluiting. Die komt met mondjesmaat. Nu dan van Mahi. Ook aan de rechterkant van het veld zit Pinas er weer tussen. Dus Shakil Pinas die maakt een hele aardige indruk. Die verovert toch veel ballen voor Ado Den Haag. Maar Groningen heeft hem in dit geval. Van der Looij dan met de voorzet. Strak wordt getoucheerd door Denny Bakker van Aden Den Haag. Bal hobbelt dan eigenlijk over de zijlijn bij de hoekschopvlag. Is de inworp wel voor FC Groningen? Diego Warmerdam gaat het doen. Vanaf de linkerkant van het veld. Wacht eventjes. Ja, heeft niemand haast hier in het noord Stadion? Onbegrijpelijk, want Groningen is zo gebaat bij een overwinning. De inworp is inmiddels geworpen. Beugelsdijk heeft de bal weggekopt. Immers probeert er dan een goed volg aan te geven. Maar die schiet tot twee keer toe tegen zijn directe tegenstander aan. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. Vijftigste minuut in het Hoge Noorden. En de stand bij FC Groningen, Ado Den Haag 0-0. Excelsior en Nak hebben met 0-0 gelijk gespeeld. Na afloop van de wedstrijd ging de meeste aandacht uit... naar een afgekeurde goal van Mike van Duinen. Ja, die bal zou achter zijn geweest. Maar aangever Stanley Elbers, die betwist dat. Naar mijn beleving was hij niet achter. Ik raak hem voor de, voor de lijn, dat 100%. En ik gaf er niet de curve zo aan, maar meer zo. Dus ik begreep niet, ik juichte al, ik dacht het is doelpunt. En toen uh, keurde hij hem af, maar ja. En heb je ook gehoord waarom? Inderdaad, omdat hij over de achterlijn zou zijn geweest? Ja, dat denk ik. Anders uh, zou ik me helemaal niks kunnen bedenken. Maar ja, hij zei... zei uh, mijn assistent, geeft aan dat hij uh, achter is dus. Ja, en inderdaad. Uh, uh, het was eigenlijk heel goed te zien dat er juist geen curve in zat. Ja, misschien een boog, maar geen curve. Nee, dus, uh, dat bedoel ik ook. Ik gaf er geen curve aan, dus hij zou niet uh, daardoor achter zijn geweest. Maar... Uh, ja, ik weet het ook niet. Ik vind het slecht uh, beoordeeld. Hij stond op één lijn, zei hij. Dus dan moet je het zien. En dat heeft hij niet gezien. Dus dat vind ik, uh, vind ik matig. Ja, het kost jullie twee punten uiteindelijk. Want uh, daar moesten jullie zo hard voor vechten. Dan valt hij eindelijk een keer goed en dan krijg je ze niet. Ja, precies. Ja, we hadden nog meer kans om het af te maken daar niet van. Maar uh, als er een zuiver doelpunt wordt gemaakt, moet hij uh, goedgekeurd worden, vind ik. En Stanley Elbers heeft helemaal gelijk. Het was de allerslechtste beslissing die een grenzechter. we noemen ze tegenwoordig ook wel assistent, assistentscheizrechters... dit seizoen heeft genomen. Ja. Onbegrijpelijk. Ja, de beelden die wijzen dat ook uit. Ja, er is gewoon geen verklaring voor te vinden waarom die man heeft gevlagd. Hij deed maar wat. Ja, als vanavond blijkt uit beelden en uit de ijzeren ringes dat die bal twee meter over de achterlijn is geweest... Wat doen we dan? Nou? I rest my case en ik bied mijn nederige excuses aan. Als dat het geval zou zijn, goed. Ajax 20 2-1, Vitesse Fijno 3 en Excel Shenok, 0 0 en rust bij Groningen tegen Ado Den Haag. Daar is nog niet gescoord. Ook daar nou rust. Ze zijn alweer een tijdje bezig, maar het staat nog steeds 0-0. Graag tot zo. Okay. En NTO Radio 1. Apothekers mogen geneesmiddelen maken.